Vrijdag 2 maart en dit is de Batavieren-podcast. Ik ben nu presentator Jurjaan Mulder en ik uh, zit hier met Geert Waling. Hi, uh, yeah. Een eerdere gast van ons. Gaan we over zijn nieuwe boek samen met Wim Voermans uiteraard niet te vergeten. Geschreven boek Gemeente in de Gene. Laatst uh, uitgekomen bij Prometheus. Ja. En uh, ja, gaat het hele land uh, door. Ja, het is druk. Er is veel media-aandacht. Nou hebben we het natuurlijk niet voor niets ook een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgebracht. Dus dat helpt een beetje om het thema op de, op de agenda te zetten eigenlijk. Hè. De lokale democratie vinden wij heel belangrijk. Dus uh, we dachten, als we daar iets mee doen, dan moeten we het wel voor de gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen. Want dan gaat iedereen zich daarmee mee bezighouden van... Oh ja, er staat ook nog zoiets als de gemeenteraad. Ja, ja nee, het is, het is een heel leuk boek waar, je ook een beetje, waar jullie ook een beetje de gemeenteraad ook weer op de kaart willen zetten. Van joh, het is inderdaad... Hebben heb ze heb dus wat waardering voor? Ja, we, we denken, waar. ja, zeker. We denken juist dat die gemeenteraadsleden in Nederland. Het zijn er bijna 9000 in 380 gemeenten die we nog over hebben, want worden er steeds minder. Maar um, die, uh, dat die over het algemeen heel veel belangrijk werk doen. En dat voor weinig geld. Ze krijgen een, een heel karige schadeloosstelling. En, uh, uh, en met weinig ondersteuning moeten ze ja, de lokale democratie draaiende houden. En daar mag je best wel wat meer waardering voor hebben. Ja. Jullie schreven het samen vanuit, uh, vanuit alle, allebei een eigen insteek. Wim Voerman staatsrechtelijk. Ja, hij is leraar staatsrecht uh, in Leiden. En, uh, en ik ben historicus en ik werk eigenlijk voor de, nu voor politicologie uh, in Leiden. Maar dat is eigenlijk dus een beetje mijn insteek. En, maar Wim is gelukkig ook heel erg historisch geïnteresseerd. En ik vind juist dat staatsrechtelijke, dat gemeenterechtelijke heel belangrijk. Want dat zijn de kaders waarbinnen uh, de afspraken gelden van wat mag een gemeenteraad, wat mag een burgemeester, wat mag een college van burgemeester en wethouders. Hoe is dat geregeld en wat, wat, wat mag de landelijke overheid en de provincie doen? Uh, en dat is heel belangrijk om te snappen waarom ons, hoe ons systeem in elkaar zit. Dus die staatsrechtelijke kant zit er ook in, maar we hebben vooral ook heel veel mooie historische verhalen. Erin. Ja, Stopt. want dat, dat is belangrijk, want jullie boek is zowel een beschrijvend, uh, beschrijvend boek als ja. ook oplossingsgericht. Ja, we hebben ook wel wat, wat stevige stellingen erin. Uh, uh, zeker in de loop van het boek uh, over hoe het moet of hoe het vooral niet moet in de gemeente politiek. En, uh, Zelfs richting Binnenlandse zaken, die, waar jullie bij de nog uh, ja, ondersteuning van hebben gehad. Ja, zeker. Ja, nou, zeker. Uh, we zijn gewoon oprecht kritisch over hoe, uh, hoe we in Nederland omgaan met lokale democratie. En uh, waar wij vooral moeite mee hebben. Uh, dat is niet zozeer binnenlandse zaken, maar dat is wel in de gemeente zelf. En ook op provincieniveau. En ook wel eens uh, in de regering de, de mentaliteit van de bestuurders. Uh, hè, dus de, de, wij noemen dat in het laatste hoofdstuk uh, de gemeente voor de burger dus daar wordt heel goed door bestuurders nagedacht hoe kunnen we het beste zorgen dat die gemeente goed functioneert efficiënt, effectief uh, dat het gewoon uh, lekker loopt uh, en dat alles geregeld is in ons dagelijks leven van, van de straatlantaarns tot de zorg en, de, en eh, noem maar op dat dat eigenlijk is wat, uh, wat, wat, in, uh, wat in de gemeente geregeld wordt dat dat goed werkt nou dat is de gemeente voor de burger maar wij zeggen ja het is ook een democratie dus je hebt ja. ook een gemeente van de burger. Het idee dat de, het bestuur, het openbaar bestuur ook een beetje van jezelf is. Dat je daar jezelf in kunt herkennen dat, het, dat je een gevoel hebt van eigenaarschap over die democratie. Of over het bestuur, dat is essentieel in de democratie. Want jullie maken ook een redelijk uh, consequent ook de, het onderscheid tussen bestuurders en politici. Dus mensen die gewoon willen ja. in het in de, in de driving seat willen zitten en ja. uh, besturen, besturen, besturen. En de mensen die ...die vertegenwoordigen. Ja, die ook in die auto zitten en die ook wel een beetje mee willen bepalen... Waar, ...welke kant we eigenlijk op rijden. Ja. Uh, dat is misschien wel een mooie metafoor die je daar aanhaalt. Um, en dat uh, is natuurlijk een onderscheid dat je ook niet helemaal kunt maken... Uh, ...omdat heel veel bestuurders ook politici zijn... ...en uh, politici ook graag willen besturen. Hè? Het belangrijkste voorbeeld zijn de wethouders. Dat zijn eigenlijk natuurlijk politici die meestal althans die, uh, die dan bestuurder worden... En zelfs de burgemeester in Nederland heet dat dan apolitiek te zijn, ja. de burgemeester, het burgemeesterschap. Maar het is eigenlijk uh, ook een politieke functie natuurlijk. Nou, uh, andersom, dat bijvoorbeeld, de, als ik, als ik uh, aan dit onderscheid denk waar dat vervalt. De laatste jaren is de SP is echt een bestuurderspartij geworden van een uh, redelijk populistische uh, politieke partij. Ja. Yeah. Hebben ze toch inmiddels best veel uh, wethouders ook kunnen leveren? Nou zeker, uh, de SP is een goed voorbeeld en ander voorbeeld zijn de lokale partijen die opgekomen zijn. Die, ook heel, uh, die, zijn, die zijn inmiddels goed voor 30% van ongeveer van de raadzetels. En ik denk na nou, de verkiezingen nog wel wat meer. Uh, misschien wel 35%, dus dat is heel belangrijk. En de een derde van de, van de stemmen gaat naar lokale partijen. En daarvan wordt ook heel vaak gezegd van ja dat zijn een beetje... ...de cowboys, de lokalos... Uh, ja, ...die schoppen een beetje ja. tegen het systeem... ...en zo, hè, een beetje populistisch... Uh, ...maar die... ...NSC Handelsblad had er laatst nog een mooi artikel over... Uh, ...die hebben gewoon... ...die zeggen ook ja, die lokale partijen zijn steeds beter in staat... ...om goed te besturen, net als de SP wat je zegt... Uh, ...dus het, uh, het is helemaal niet zo... ...dat er zo'n enorme kloof is tussen... ...het schoppen tegen de gevestigde orde... ...en het besturen... Ja. Uh, ...dat kan best uh, samengaan... Uh, ...of ja, de, dus die harde politieke lijn kan best samengaan... ...met ook uh, goed uh, bestuur. Daar hebben we niet zoveel mis mee. Laten we even naar het onderdeel gaan... ...waar jij waarschijnlijk het meeste aandeel in hebt gehad. Het is het narratief waarop dit... ...alles gebaseerd is. Want het boek begint met een heel lang hoofdstuk... ...over de geschiedenis. Ja. En dat komt ook heel veel terug. Wat, wat ik heel frappant vond... Um, ...jij beschrijft die, die opstand tegen de, tegen de Spanjaarden... ...als een conservatieve revolutie... Ja, dus de 80-jarige Oorlog, de, opstand, de Nederlandse opstand, uh, is eigenlijk een conservatieve revolutie. Dat, uh, dat, dat, dat, ik ben niet de eerste die dat zegt hoor, maar het is gewoon wel een feit dat de redenen waarom zij in opstand kwamen waren... Uh, ...conservatief in die zin het was gericht op behoud van de rechten en de afspraken en de privileges, zoals dat heette, uh, die er eerder waren. Dus dat ging over lokale tolafspraken, uh, belastinginning... He, want we kennen allemaal de tiende penning uh, van uh, die Alfa in Nederland wilde opleggen. Nou, dat was dus een maatregel van koning Philips II, de koning van Spanje, om in Nederland een algemene, uh, of laten we zeggen, centrale belasting te, te heffen, om ook zijn eigen uh, strijd tegen de Turken en de Fransen te, te betalen, die oorlogen die hij aan het voeren was. Ja. Um, hij wilde daar gewoon wat meer geld uit halen dat werd gezien als iets heel erg ongeoorloofs. Een centrale belasting op, uh, opleggen, dat was iets wat in Nederland niet gebeurde. Dat werd lokaal geregeld uh, in de steden en in de gebieden uh, van de verschillende gewesten in Nederland. En dat werd uh, dus, dus niet getolereerd. Een ander voorbeeld is die, natuurlijk het opleggen van uh, uh, het katholieke geloof. Uh, terwijl in Nederland het Calvinisme in opkomst was, uh, in, zeker in Holland en Zeeland. Uh, en ook andere gebieden wel. Daar werd gewoon uh, met het idee van de inquisitie met de brandstapel... Uh, dat was iets wat helemaal niet strookte met het idee... dat je zelf in je eigen stad mocht bepalen... hoe je met andere religies ja. omging. En dat, uh, dat stuitte die Nederlanders heel erg tegen de borst. En wij laten eigenlijk zien dat dat veel ouder is. Dat het eigenlijk uit de middeleeuwen voortkomt. Waarin Nederlanders uh, al in waterschappen... Hè, dat is natuurlijk het belangrijkste het bekendste voorbeeld, waterschappen. En in andere verbanden met elkaar samenwerkten... om ja, de voeten droog te houden. Maar uh, uh, dat, het, dat het zo bijzonder is eigenlijk dat je dat... dat uh... Benadrukt dat het de conservatieve revolutie is. Dat wordt ook wel eens anders verteld natuurlijk. Ja, er zijn verschillende narratieven. Hè? De, de protestanten hebben dat gezien als een, uh, als een protestantse strijd. Willem van Oranje ook als geloofsheld. Maar ook als een republikeins progressieve Ja, de, de liberalen hebben dat als een vrijheidsstrijder gezien. Uh, Willem van Oranje, of uh, de opstand als een vrijheidsstrijd. Um, de katholieken zagen het natuurlijk juist als een, als een rebellie. Uh, dus dat was in de geschiedenis van Nederland... ...die natuurlijk ook echt, uh, wat dat betreft, ook verzuild was... Uh, tot, tot niet zo lang geleden was dat inderdaad, uh, waren dat verschillende denkbeelden. Maar je, wat je wel kan zien, denk ik, als je wat meer afstand neemt, zoals wij doen, van ja, nou ja, eigenlijk ging het wel heel veel over lokale afspraken en belangen en de rechten van steden. Ook uit, niet uit het principe van we vinden het lokaal belangrijk, nee, gewoon heel erg het eigen belang. Van ja, ja. Uh, dit, wij, wij worden in onze inkomsten aangetast als wij uh, niet meer onze eigen tolafspraken mogen maken of uh, als we niet onze eigen rechtspraak mogen regelen. Daar uh, worden wij ook in onze, in onze eigen rechten, onze burgerrechten aangetast. En dat was de reden voor uh, in die tijd vooral lage adel. Uh, ja, je had, heeft, je had geen hoge adel. Dat was wel... Weinig in Nederland. Heel ja. weinig hoge adel, die ja. ook, ook weinig te zeggen hadden eigenlijk. Ja, ja er, er, waren, er waren er wel, maar die waren inderdaad uh, niet zo sterk. En de lage adel, die ging op een gegeven moment hè, met dat uh, smeekschrift der edelen in 1566 naar, uh, naar Brussel. Van, uh, met een, toch een beroep doen op de, op de Spaanse koning om niet zo... Uh, hard te, te, te keer te gaan met zijn inquisitie... ...en met, zijn, he, met die centraliserende maatregelen. En uh, dat was het eerste protest... ...en toen ontstond dus die strijd... ...die, uh, die we kennen als de 80-jarige Oorlog... ...maar die eigenlijk in het begin vooral heel belangrijk was... ...en waar het plakkaat van verlating uit voortkwam. En dat hebben we in het boek ook opgenomen... ...met een leuk plaatje van het plakkaat van verlating... ...was natuurlijk eigenlijk een, een, een, een beslissing... ...om die macht van die koning af te wijzen... ...en terug te keren naar die oude decentrale tradities. Ja... Ik kom net toevallig, uh, ik kom ook net van, van Perry Pierik vandaan, daar had ik het ook heel kort met hem over. Ja. En die zei ook van, joh, dat ging eigenlijk, uh, eigenlijk was het ook een soort paardenmiddel voor die... Uh, die Nederlanders van toen. Ja. Want die wilden er eigenlijk niet aan beginnen. En dat beschrijf je ook: van Nederland is geen opstandsland. Nee, het was ook niet eh, uh, zoals het ook wel eens is voorgesteld, zeker in de 19e eeuw, van het idee van we gaan gezamenlijk als nieuwe natie ons losmaken van de Spanjaarden ofzo. Dat was helemaal niet zo. Uh, dat is er later wel uit voortgekomen. Dat, eh, daar is Nederland wel ontstaan. Ik heb het ooit ook nog in een boekje: De Geboortepapieren van Nederland, uh, op dat plakkaat van verlatingen uitgelegd. En ja, dat is met wel het idee van het is een geboorteakte van Nederland, maar het was niet het idee om een nieuwe natie te creëren, het was meer het idee om oude, uh, decentrale tradities vast te houden. En wat dat betreft is het dus niet een, uh, een, een revolutie in die zin, uh, met het idee om een nieuw systeem, alleen dat was uh, een nieuw systeem uit te vinden, maar het was wel het, uh, het gevolg, want uiteindelijk wilden er geen andere vorsten, uh, uh, onder de voorwaarden die uh, werden gesteld door het plakkaat van verlating, wilden geen andere vorst meer hier... Uh, Vorst zijn, landheer zijn. En uh, toen is uiteindelijk een paar jaar later, in 1588, is Nederland maar een republiek geworden. Eigenlijk een beetje uit, uit armoede. Zo van, ja, dan, ja, we moeten door, de, de strijd met de Spanjaarden gaat door, we moeten handel drijven. Uh, we kunnen niet anders. En als dus dat... je het beeld van Nederland van die tijd ook schetst, dan dat zie je een hele leuke anekdote is nog van de, uh, van de regenten die, in de trekschuit, die uit de trekschuit stappen, ja. in de bergen een broodje eten. En, ja, ja, en, ja. En, en, en die dan uh, gewoon eigenlijk hele normale burgers zijn, helemaal geen, uh, helemaal geen uh, pretentie hebben eigenlijk. Hè? Dus het is helemaal niet zo'n zo pracht en praal die je aantreft in die vorstenhuizen huizen en uh, die, die aristocratie van andere Europese landen, in uh, Frankrijk in die tijd of in Pruisen uh, of noem maar op. Uh, ...Rusland. Het uh, is allemaal niet een de orde in Nederland. Gewoon in, in een bammetje in, in de berm. Een bammetje in de berm, ja. ja, ja. ja je hebt het goed gelezen. Ja, dat, is, uh, dat is eigenlijk heel typisch. Dat beschrijft Voltaire uh, beschrijft dat later in, in een boek over Nederland. En uh, die, uh, die vindt dat zo mooi. Omdat dan is er ook een... Er zijn de Spaanse onderhandelaars... ...die dat uh, voor, de, voor het twaalfjarig bestand... ...16'9, die zien dat dan gebeuren. Die zien die mensen uit de berm stappen... ...en die zeggen tegen een lokale boer... van. Wie zijn eigenlijk die lui die, die daar in het gras een broodje zitten te eten? En dan zegt die boer, ja dat zijn onze weledele um, heren, onze, onze, onze, onze leiders. Dat zijn onze... onze want dat is onze overheid eigenlijk. En dan zeiden die Spanjaarden van nou, uh, met dit soort mensen kun je maar beter vrede sluiten. Uh, het heeft geen zin om hier mee oorlog mee te voeren. Ja. Dus, dat dit de mentaliteit is. Uh, je ja. Ja, legt Jouw. het ook in het verlengde van het, dat bekende verhaal van het koekje. Uh, ja, we, ja, we leggen dat ook. Uh, dat is ook het leuke van dit boek. Het is natuurlijk ook een beetje voor een breed publiek. Dus we trekken er meteen door naar, uh, naar, naar het idee van, uh, van Drees inderdaad. Die dan aan die... Uh, Onderhandelaars voor de, de Marshallhulp na de Tweede Wereldoorlog die dan inderdaad een, een karig koekje aanbiedt. alle oh, koek. <laughs> mag ik weer dicht. Toch mag gelijk weer dicht. Dat is en dat bekende verhaal van. Dat is eigenlijk de een een Nederlandse bestuur, bestuursmentaliteit. Zunig en niet te niet veel uh, opsmukken en zo. En dat, dat is ook dat is iets moois. Dat is iets wat je door de tijd heen kan zien. Dat eigenlijk in Nederland de bestuurders of het, de overheid uh, heel dicht bij de burger staat en helemaal niet zo. Uh, Zoveel pretentie heeft en ja. dat ook niet mag hebben. Want zodra het dat krijgt, dan ontstaat er opstand of opstootjes. En dan gaan worden, mensen, worden mensen boos. En ja, dat, dat zie je vandaag dag ook nog wel. Dit is, dit is hoe je met zo'n boek schrijven laat je je trots zien voor Nederland. Maar ook voor de ja. manier waar, waar, waar, hoe je het... ...dingen regelt gewoon, heel simpel. Zeker, ja, ja, het is... Kijk, natuurlijk zijn we wel... Nou ja, trots vind ik dat het een moeilijk woord... ...maar ik denk dat we heel veel waardering hebben... ...Wim Voermans en ik... ...voor de geschiedenis van Nederland... Uh, ...zeker vanuit het lokale perspectief... ...van als je kijkt naar... Uh, kijk, ...heel bekend, even om een bruggetje te maken... Uh, ...Tocqueville schrijft in de 19e eeuw over Amerika... ...hoe bijzonder ja. dat is... Uh, ...dat daar de democratie ontstaat... ...daar lokaal in die gemeenten... Maar eigenlijk had veel helemaal niet naar Amerika over te gaan om dat te zien. Die had ook gewoon naar Nederland kunnen komen. En had hij kunnen zien dat het daar ook al sinds de middeleeuwen eigenlijk op die manier gaat. En dat alle hogere overheden, of het nou de provinciale statenvergaderingen waren, hè, die toen nog heel machtig waren in de Republiek, of, uh, of de staten-generaal, die natuurlijk uh, het centrale bestuur van de Republiek waren, uh, of de stadhouder, die ook een soort presidentachtige functie had... Uh, die, uh, die, ...die waren allemaal ontstaan van onderaf... ...uit die verschillende gebieden en steden... ...die samen uh, gingen samenwerken. En uh, op die manier zou je het ook kunnen vergelijken... ...met hoe Amerika is ontstaan. De uh, Declaration of Independence was precies... ...net zoals het plakkaat van verlating... Uh, ...eigenlijk een... Uh, ...ja, wat je net ook zei... Want ...het was niet een idee van... ...we gaan iets heel nieuws oprichten... ...maar eerder het idee... ...we willen het oude behouden. Dat zeggen die Amerikanen... ...ook Jefferson schrijft in de Declaration of Independence dat ze juist uh, aangetast zijn in hun rechten die ze eerder hadden in die koloniën. ...dat ja, de Britse koning zich eigenlijk als een tyran is gaan gedragen... Ja. Uh, ...door, door uh, de autonomie te schenden. En daar moeten we, uh, we moeten terug naar, naar, naar de situatie van vroeger. Ja, no Texas, no, uh, no representation, of no Texas. Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, precies, ja. ja. Uh, en dat is um, uh, precies de, de, de, de... En dan vervolgens zie je, net zoals in, in Nederland uh, rond 1588... Uh, ...zie je in Amerika ook dat omdat je teruggaat naar die oude situatie... ...dan moet je dus de vorst afsferen, dan neem je afstand... Men gaat met een hele oorlog gepaard. En vervolgens blijkt dat je dan een heel nieuw systeem krijgt. Dus de Amerikaanse Republiek was heel nieuw en heel revolutionair. En heel, ook veel verlichter natuurlijk dan de Nederlandse Republiek was. Want die is 200 jaar daarvoor al ontstaan. Maar die Amerikaanse Republiek zoals we die kennen met de, de grondwet en de founding fathers en zo. Dat is een heel nieuw systeem. Maar geboren eigenlijk uit een impuls van nee, we willen terug naar het oude. Dus ook een conservatieve revolutie. Ja, meer, meer praktisch. Al die idealen die, die we erin lezen, dat is eigenlijk iets wat we... Er achteraf pas opgeplakt hebben ja, ja, die founding fathers hebben heel erg slimme dingen geschreven maar uh, ook over hoe een democratie werkt en, en hoe je macht moet delen checks and balances en hoe je uh, jezelf ook uh, eigenlijk moet beperken hè? je moet zorgen dat je ook zelf niet in de verleiding komt om tyrannieke macht of despotische, despotische macht op, op je te nemen of uh, toe te eigenen dus uh, die hebben dat heel slim toen doordacht en dat was echt revolutionair alleen uh, de hele reden waarom ze dat deden uh, die opstand, dat was eigenlijk conservatief ja. ja, nou ik, ik zeg er zit enige trots in ook omdat je, je leest wel een stukje je proeft wel een enige romantiek wanneer je het, het boek leest ja, maar het mag ook wel een beetje, die lokale democratie die, staat, die ligt zeker nu onder het vuur, uh, iedereen die kijkt neer op de gemeenteraad of het nou bestuurders zijn of de hogere overheid of ook burgers hebben heel weinig uh, waardering voor de gemeenteraad uh, hè, de, de opkomst bij verkiezingen zijn heel laag bij de gemeenteraadsverkiezingen of nu is lager dan landelijk hè. Tussen de 50 en 60 procent, meestal. En um, uh, mensen denken toch al gauw dat. Ja, dat college uh, van burgemeesters en wethouders, uh, dat is uh, eigenlijk een. Uh, een pot, uh, en de raad, de gemeenteraad, is één pot nat. Ja. Uh, dat zijn allemaal een beetje. Ja, mensen die voor elkaar de dingetjes regelen. Maar dat is niet zo. In de gemeenteraad worden echt belangen behartigd. Dat is echt een, een, een, een lokaal parlement. Uh, daar, daar, daar worden heftige discussies gevoerd. Mensen geloven het eigenlijk allemaal wel. Mensen geloven het wel en hebben niet zoveel, en dat is raar, dat vinden we ook jammer, want op lokaal niveau speelt er heel veel, juist de lokale overheid heeft heel veel invloed op je dagelijks leven. Veel meer dan de landelijke overheid. Er worden natuurlijk al wetten gemaakt in Den Haag, en heel veel dingen beslist, en daar gaat heel veel geld in om, en dat is ook belangrijk. Maar wat, er, wat je in het dagelijks leven ziet, of het nou die stoeptegel is, of die, of die lantaarnpaal, of ...tegenwoordig ook de zorg... Uh, jeugd. ...tremhalt voor de deur bijna Ja, het te huis weggaat. Ver, ...ja verkeer... Uh, uh, ...maar ook uh, wat wij noemen... ...seks, drugs en and rock'n'roll... And ...dus de ja. vergunningen voor feesten... Uh, ...veiligheid, openbare orde... Ja, want jij ...allemaal in, lokaal geregeld... ...in een bepaald hoofdstuk zie je op een gegeven moment ook... ...dan zetten jullie eerst uiteen ...van uh, dit en dat... ...dat wordt allemaal onttrokken... ...richting de hogere ja. regionen... ...en uh, dan zeggen we... ...ja maar... Verge, ...vergis je niet... Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. En eigenlijk een, bijna een hele pagina vol ja. aan zaken die, die nog wel allemaal uh, vrijwel exclusief bepaald worden op gemeenteniveau. Ja. Waar je toch denkt van, op, dat is eigenlijk wel ja, het is heel geval, veel. En, en, en het wordt ook wel vaak gezien, uh, kijk, al die dingen die de gemeente doet, die worden wel door, het, uh, door wetten ingekaderd. Dus de gemeente mag niet uh, de wet schenden of mag niet een beleid maken dat in strijd is met de, de landelijke wet. Ja. Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje... Um, laten we zeggen fietsen met zijwieltjes. Uh, ja. Maar het is wel... Uh, Binnen de lijntjes kleuren of, ja, ah. ja, en er wordt ook heel hard opgetreden... zodra gemeenten gemeente ook maar een beetje uh, in de buurt van zo'n lijntje komen. Um, dus er, er wordt helaas wel vaak ook daar, om die reden gezien... Er wordt de gemeente gezien als een soort uitgifte loket. Waarbij eigenlijk de gemeente de uitvoerder is van taakjes... ...die door, de, door het Rijk worden opgelegd. En dat is wel zonde, want de gemeente kan best wel veel zelf ook nog invullen... ...binnen die kaders van die wet. Ja. En, um, en zeker de gemeenteraad moet zich daarvan bewust zijn... ...dat ze daar behoorlijk veel uh, invloed op hebben. Zo'n gemeenteraad is volgens de wet ook het hoofd van de gemeente. Dus het belangrijkste orgaan is de gemeenteraad. Maar dat, dat lijkt wel alsof burgers en ook raadsleden... ...en zeker bestuurders daar helemaal niet zo van bewust zijn... ...en denken dat de burgemeester de belangrijkste persoon is. Nee, ja. De burgemeester is ook dienend aan de gemeenteraad. En dat, dat, daar, daar, daar maken wij een beetje een pleidooi van. We uh, hebben iets meer waardering voor die raadsleden. Ja precies, want jullie schrijven ook van, uh, uitgebreid over het, het feit dat een, een opstandige raad dat wordt maar als lastig gezien. En als een beperking ja. voor de bestuurskracht en al die andere ja toverwoorden zoals jullie die uh, ja, beschrijven. bestuurders zijn heel erg bezig met wat ik in het begin ook zei, efficiëntie en effectiviteit en, uh, uh, en zijn dus bezig met ja, bestuurskrachten hoor je heel vaak, we moeten denken aan de bestuurskracht of de concurrentiepositie van de gemeente in de regio hè. Daar wordt, ook om die reden wordt dan vaak gepleit voor schaalvergroting, dus voor fusies van gemeentes en voor samenwerking tussen gemeentes om, om taken uit te voeren. Ja, en dat gaat wel een beetje voorbij aan, de, aan het idee van democratie, dat je ook een uh, gekozen vertegenwoordiging hebt die dat moet kunnen controleren. Dus de gemeenteraad die moet dat beleid allemaal kunnen controleren. En dat, uh, uh, dat is uh, wat dat betreft voor ons een aantasting van de lokale democratie. Ja, jullie hebben veel kritiek op die schaalvergrotingen. Uh, daar is een redelijk hoofdstuk aan gewijd. Ja, daar hebben we een groot hoofdstuk aan gewijd, omdat het ook heel belangrijk is, denk ik, om te beseffen dat het fuseren van gemeenten was vroeger wel belangrijk. 100 jaar geleden hadden wij 1200 gemeenten ongeveer in Nederland. Uh, na de oorlog nog 1000 en nu zijn we te 380. Dus dat is echt een. een Zo je ook het, de, de bevolkingsgroei er tegenover? Ja. En dan ga je van 3 miljoen ga je naar 17 miljoen. Precies, dus we hebben ont, ontelbaar veel, of nou wel telbaar veel, maar ik weet niet de cijfers. Maar uh, hebben we inderdaad uh, een, een schaalvergroting gekregen van dus dat ze alleen maar gemeenten zijn met heel veel inwoners. Uh, en er zijn nog een paar kleine gemeenten in Nederland maar ook die hebben dan vaak 10.000 inwoners of meer um, en dat is ongelooflijk uh, uh, een ongelooflijke verandering van het landschap van de gemeente en wij zeggen ook van ja, heel veel van die fusies waren goed, want je kunt niet kijk in Frankrijk heb je iets van 36.000 gemeenten of zo, hè, en dat uh, dat is eigenlijk ook ondoenlijk. Uh, heb je elke, in elk geheugen heb je een apart gemeentehuis. en daar moet dan een loket zijn, en er moet een ambtenaar zijn, en er moet de gemeenteraad zijn, en een burgemeester. Ja, dat is toch ongelooflijk duur en onhandig. Dus uh, heel veel van die fusies waren goed. Zeker tot eind jaren negentig waren heel veel fusies belangrijk in Nederland. Maar in de laatste jaren. Uh, is het een beetje pathologisch geworden? Ja, is het idee, is ja. het nog steeds een soort, uh, we noemen het ook de religie van de schaalvergroting, het is een soort religieus dogma geworden voor bestuurders van groter, groter, groter. Ja, het is helemaal niet goed voor de democratie. Daar kom ik zo op. Maar het is ook helemaal niet bewezen. En dat laten we ook zien met allemaal uh, onderzoeken die zijn ge gedaan de afgelopen jaren. Het is helemaal niet bewezen dat het efficiënter en effectiever is. En dat je minder geld uh, uitgeeft dan aan de overheid. Sterker nog, op sommige terreinen wordt het juist duurder als je grotere schaal gaat doen. Ja, uh, maar wat in ieder geval... Studie. Maar, dat, maar dat, dat vinden we nog een, een, een, een, een, een laten we zeggen, een detail. Dat is een praktisch detail. Uh, maar er is dus geen, geen... Om pragmatische redenen zou je het niet hoeven doen, zo'n fusie. Ja. Maar uh, een groter probleem vinden wij, dat uh, daardoor ook in de gemeenteraad... Dat daardoor ook de, de, het bestuur wordt professioneler. Uh, het ambtelijk apparaat wordt veel groter in die grote gemeente. En de gemeenteraad die groeit ook een beetje mee als er meer inwoners in de gemeente zijn, mm -hmm. maar toch, uh, heeft, wat dat betreft, veel minder macht, staat verder van de burgers. Want die wonen voor een deel ook in allemaal dorpen die ver ver, verderop liggen. Of, of, of kernen. Hè? En zijn dus minder dicht, staan minder dicht op die gemeenteraad. Minder uh, herkenbaarheid in die gemeenteraad. En die gemeenteraad moet opeens een veel professioneler ambtelijk apparaat en, ho en hoger opgeleide bestuurders. Met ingewikkelde dossiers gaan controleren. Ja. En dat maakt dat de gemeenteraad eigenlijk aan macht inboedt en dat burgers ook minder betrokken zijn bij die raad en dat, is, dat vinden wij zonde en dat, dat, dat werkt ook uit dat zie je ook na, na zo'n fusie uh, zie je dat in die gemeente de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen op langere termijn gewoon wat lager is uh, en dat er wat dat betreft ook uh, zelfs de huizenprijzen dalen licht, uh, kun je zien bij, in fusiegemeenten. Dat zegt iets over dat blijkbaar de mensen de, er niet, niet mi graag... Uh, minder prettig is om met te de wonen. wonen. Ja, ja, dat is wel heel licht hoor, maar dat hebben we even aangehaald... Als, als ook als een uitkomst van een van die onderzoeken. Maar er zijn dus heel weinig voordelen. Er dus, viel vindt. mij één ding op in dat, in dat hoofdstuk. Ja. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Elke twee weken organiseren wij een Batavierenborrel in Amsterdam... In café De Bekeerde Zuster aan de Nieuwmarkt. De volgende borrel zullen zijn op zaterdag 10 maart om 8 uur. En donderdag 22 maart om 8 uur in Amsterdam zullen wij een speciale naverkiezingsborrel houden. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen de dag daarvoor. Hoe zal Forum voor Democratie het doen in Amsterdam? En hoe zal de PVV het doen door het land heen? en wat zijn de mogelijke effecten op de landelijke politiek. Kom gezellig met ons borrelen om deze verkiezingsuitslag te duiden en vooruit te blikken naar de toekomst. Ook hebben wij, voor de mensen die van verder moeten komen, op donderdag 5 april een Batavirenborrel in Utrecht ingepland. Meld je aan op het Facebook-event op onze Facebook-pagina, zodat we weten hoeveel Bataviren er zullen zijn en wellicht tot dan.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 er zo op. Graag willen wij Kees, Jeroen, Hans en Mark bedanken voor hun donaties in de afgelopen weken. Mede dankzij jullie kunnen wij als podcast onze onafhankelijkheid bewaren en ons werk voortzetten. Nogmaals bedankt. Uh, jullie halen heel veel redenen aan waarom het allemaal niet goed is. Die, die kunnen we niet allemaal bespreken. Dan nee, mogen nee. de mensen het boek uh, kopen, natuurlijk. Goed, maar, idee, ja. goed idee. Maar wat mij opviel is iets wat miste. Namelijk nou, in het begin van het boek, zoals, zoals we net ook bespraken: Nederland is een land wat alleen maar een beetje in opstand kwam. wanneer ja. er centralisatie kwam, die, die we niet hoefden. Over honderden jaren zie je dat. En zegt dat is ook in het boek: dat is ook een. Dat is ook Nederlands om uh, het gewoon lekker dichtbij te houden. Dat centrale ja. lab eroverheen, uh, dat, dat, dat hoeft allemaal niet. Maar in dat hoofdstuk over, over die fusiegemeentes en al die uh, uh, centralisaties van gemeentes... Het ...las ik daar niks over terug. Is het ook niet misschien een probleem dat... Uh, en die gemeentes worden dus ge verder gecentraliseerd, dat yes. bestuur, dat beschreef je net. Maar is het vanuit die regering ook niet dan makkelijker om de dingen centraal te regelen? Um, jawel. Dus, dus nou snap je nee, waar ik, ik op niet, doe? Ik snap niet helemaal um, hoe, hoe je bedoelt, maar het is... Dat is een uh, reden waarom het niet wenselijk zou zijn, al die... Uh, ja, je bedoelt uh, dat het makkelijker is om het in de hand te houden voor de landelijke overheid of zo. Het, uh, ja? Ja, dat is zeker een reden. Want uh, die fusies worden doorgetrukt door provinciebesturen samen met uh, het kabinet. Of nou ja, de coalitie, uh, de combinatie van het kabinet en, en parlement. Uh, die moeten namelijk een wet maken waarin die uh, de gemeentegrens opnieuw getrokken wordt. Dus die moeten wordt in Den Haag uiteindelijk besloten. En wat je wel ziet, ik weet niet of dat helemaal een antwoord is op je vraag, maar wat je wel ziet in die gemeente, dat veel burgers daar onvrede mee hebben. En als referent... Ja, dat, dat zou er verzet op moeten roepen. Ja, dat doet het ook wel. Alleen, ja, Nederlanders zijn ook weer niet meteen van het gewapend verzet, gelukkig zou ik maar zeggen. Dus de hooivorken blijven meestal nog wel even in de schuur. Maar wat wel gebeurt, is dat uh, mensen keren zich af van de politiek. En dat is het gevaar, daar waarschuwen wij ook voor. Mensen keren zich af van, van de politiek, omdat ze denken het heeft toch geen zin. Want als je, wat je ziet in die fusiegemeenten, heel vaak worden er referenda gehouden. Wilt u uh, fuseren met gemeente zus en misschien met gemeente zo uh, tot een nieuwe gemeente? En dan zeggen in bijna alle gemeenten 70 tot 80 procent van de burgers: zegt Nee, dat willen we niet. En daar wordt dan vervolgens toch aan voorbij gegaan. Er dus wordt een referendum gehouden en in Nederland, zoals we weten, zijn referenda, als ze er nog zijn, zijn ze alleen raadgevend uh, en nooit bindend. Dus dan kunnen, van, kunnen bestuurders gewoon zeggen: Ja, nou bedankt voor uw advies, uh, maar we doen het toch. En dat, uh, dat, wekt heel, dat schrijven we ook, uh, dat wekt heel veel. Uh, frustratie en, uh, en teleurstelling bij, bij, bij burgers die dan ook denken, ja laat dan maar hè? Dan, hebben, dan, dan gaan we ons niet meer bemoeien dus het is wat anders dan dat ze met, uh, met Hooivorken naar het stadhuis trekken maar, uh, of naar het raadhuis trekken, maar ze gaan wel uh, ze keren zich wel af van de politiek en dat is natuurlijk zonde ja, want dat maakt het ook die mensen de, de, de gemiddelde Nederlander keert zich dus dan af van die politiek in plaats van daar ...tegen ja. in te gaan en daar uh, boos over te zijn. Ja, en dat is één reden in die gemeente... ...maar er zijn ook ja. andere redenen waarom het gebeurt... Uh, ...ook in andere gemeenten die niet fuseren. Uh, waarom mensen zich afkeren van de politiek... ...dat kan ook zijn omdat er al jarenlang... ...dezelfde partijen aan de macht zijn... Ja. Uh, ...er heel weinig uh, discussie uh, plaatsvindt Dus dat het allemaal wel best gaat eigenlijk. Ja of, ja, of best gaat of dat mensen denken... ...ja, maar ik heb wel bezwaren tegen hoe het gaat... ...alleen dat wordt niet gehoord. En daarvan zeggen wij, dan is het juist mooi... ...dat je in Nederland gewoon een eigen partij kunt oprichten... En dan kom je bij de lokale partijen... Uh, die veel beter in staat zijn tegenwoordig. Ja, om daar, daar wil ik het zo oh, vertellen. Ja. Um, want om even aanraakt in dat probleem... Uh, waar we het net over hadden. Via een andere De burgemeester is van magistraat tot, tot sheriff gegaan. Hebben jullie ja. het ook over? Ja. En, um, en, ma en manager ook. Hè? En manager. Teamleider. Van, uh, maar jullie beschrijven ook dat... Uh, ze hebben de, um, de autoriteit om... Uh, ...demonstraties en bij bepaalde onrusten uh, om buitengrondwettelijke maatregelen te nemen. En ja. ook te kiezen tussen, tussen uh, rust en vrede en uh, nou, laten mensen maar, maar een bonje maken. Maar er wordt, volgens jullie wordt er redelijk vaak voor dat rust en vrede gekozen. Iets te vaak, ja. Iets te vaak. Dat gekoppeld met het feit dat heel veel mensen uh, al stilletjes minder tevreden zijn over hoe het gaat in gemeenteland... Um, verliezen we dan niet het overzicht in um, hoe de burger er eigenlijk over denkt? Want dat is ook een vraag: van, ja, waar komt, hoe, hoe ziet die onderbuik er eigenlijk uit? Ja, maar is het niet steeds minder zichtbaar daar, daarmee? Ja, ja, goede vraag. Alleen de vraag is denk ik ook uh, wiens onderbuik. Want uh, je hebt de onderbuik van de, de boze burgers, zal ik maar zeggen. Maar je hebt ook heel duidelijk een onderbuik van de elite, denk ik. Die uh, ook, uh, uh, laten we zeggen, ook emotionele. Uh, of uh, laten we zeggen irrationele uh, analyses maakt van wat aan de hand is en daarna ja. handelt en die schaalvergroting is zo'n voorbeeld denk ik van een elitaire onderbuik van ja dat moet gebeuren maar waarom eigenlijk, ja dat kunnen we niet goed vertellen uh, maar in dit geval die demonstraties dat is een goed punt uh, kijk de burgemeester is in, in de gemeente uh, heel veel dingen tegelijk dat is heel verwarrend ook in Nederland want hij is uh, voorzitter van het college van burgemeester en wethouders hij is uh, voorzitter van de gemeenteraad dat ook vreemd is, want het is een benoemde burgemeester... ...die dan eigenlijk ook een beetje rijksopzichter is... Hè, ...die namens de gemeente verantwoordelijk is... ...ook voor de uitleg aan de landelijke... ...of de aanspreekpunten voor, ja, voor landelijke... Ja, en ineens is hij deel van het... Het uh, gekozen... Ja. mandaathoudende onderdeel Sterker van... Sterker nog, hij is de voorzitter. dus Hij, hij, de voorzitter. Ha hij hamert de stukken uh, door. En, uh, uh, is de minst gekozen... en de meest gekozen. Ja, en de is de leider van, de, van, van, de, van, de, ja. van... het hoofd van de gemeente. Zodig heet de gemeenteraad, maar daar is de burgemeester voorzitter van. Dat is heel vreemd. Uh, maar goed, dus dat is hij. Uh, voorzitter van het college, voorzitter van... Uh, de raad. En hij is ook... Uh, lid van de driehoek. Uh, dat is met politie en justitie. Is die verantwoordelijk eigenlijk... ...op eigen titel verantwoordelijk voor uh, de orde en rust en veiligheid in de gemeente. Uh, en dat, dat komt dus bij dit soort demonstraties wat je noemde, zie je het heel duidelijk. We willen mensen demonstreren, daar hebben ze het recht toe, dat is een grondrecht in Nederland... ...dat je mag demonstreren. Sterker nog, je hoeft geen vergunning aan te vragen voor een demonstratie. Je moet alleen de, uh, de burgemeester op de hoogte stellen van het feit dat je wil demonstreren. En als er dan echt zwaarwegende problemen zijn voor de openbare orde op de veiligheid... ...dan zou de burgemeester mogen zeggen, nou weet je wat... Je mag demonstreren, maar nu even niet hier. Of niet op deze dag. Of uh, doe het even ergens anders. Hè? Zoiets. Meestal stuurt hij hoogstens bij. Dat is de bedoeling. Dat is het geval. ideaal. Ja, dat de ja. burgemeester wel verantwoordelijk blijft. Hè? Dat het niet uit de hand loopt. Maar verder mag je eigenlijk overal en altijd demonstreren. En dan hoef je alleen maar even ter kennisgeving een berichtje te sturen aan de burgemeester. van We gaan daarheen. Want dan kan de burgemeester zorgen dat de politie daar is voor de veiligheid. En, uh, en dat er geen uh, opstopping ontstaat in het verkeer. Of dat soort dingen. Hè? Uh, uh, maar in de praktijk zie je dat de burgemeesters heel vaak toch uh, uh, demonstraties verbieden, uh, of voortijdig beëindigen, of uh, uh, verplaatsen, omdat ze onwenselijk zijn. Uh, omdat we, het, alleen al het idee van ja, maar uh, stel nou dat het uit de hand loopt, of uh, ik heb niet genoeg politiemacht op mijn beschikking. En dan zeggen wij, ja, dan en dat zeggen wij niet alleen, dat is ook eigenlijk om staatsrecht... dan moet de burgemeester alles doen om te zorgen dat de demonstratie door kan gaan. Dus ja. naar andere politiekorpsen bellen om te vragen of er meer agenten kunnen komen om te assisteren. Uh, hij mag niet zomaar zeggen, ja, ik heb niet genoeg agenten, de demonstratie gaat niet door. Dat is in een, en dat, dat gebeurt toch iets te vaak wel? Of dat er toch met, en dat het hele punt daarvan is, uh, om het even terug te brengen naar de democratie... dat er heel weinig democratische controle op is. Want zo'n burgemeester kan achteraf wel... Uh, ter verantwoording worden geroepen door de gemeenteraad maar ja, uh, die gemeenteraad gaat over, in het algemeen niet meteen die burgemeester ontslaan uh, om uh, en dat kan ook heel moeilijk in Nederland maar, uh, uiteindelijk kan het met een motie van wantrouwen wel hoor maar uh, om, uh, omdat hij een demonstratie heeft afgekapt uh, de burgemeester is daardoor in hoge mate zelf verantwoordelijk en komt daar vaak mee weg en daar spelen twee dingen die natuurlijk uh, dus die, de, weer de democratie botst daar met het uh, dus idee van efficiënt bur, uh, bestuur, want de burgemeester moet natuurlijk ook snel kunnen handelen het is heel ja. fijn dat onze burgemeester de politie uh, uh, kan bellen en zeggen: uh, We gaan nu optreden daar en daar. En dat de burgemeester vergaande bevoegdheden heeft. Die mag zelfs uh, burgerrechten uh, schenden in principe. Hè? Dus uh, fouilleren of uh, binnenvallen ergens. Wel in overleg met justitie en zo. Maar de burgemeester heeft daar in vergaande mate een, een stemming. En dat is fijn, want daardoor kunnen we in Nederland het een beetje veilig houden. Want uh, het moet soms snel gehandeld worden. En je kan niet eerst de gemeenteraad bijeenroepen om te besluiten uh, hoe we met deze dreiging omgaan. Uh, maar toch flinkt daar, daar iets. En die burgemeester is wel op deze manier, dreigt iets te veel, wat wij noemen de gemeentesheriff te worden. Hè? Dus dat hij uh, eigenhandig uh, de boel maar eens even lekker uh, opschoont en, uh, en, uh, en uh, aan zijn hand zet. En daarbij iets te makkelijk de rechten van burgers uh, schendt. Ja, en, en dat met het idee natuurlijk dat die wordt van bovenaf erin geplant. Ja. Um, en en hij heeft die... steeds vaker zeggenschap over meer en meer burgers. Omdat het gecentraliseerd wordt. Die ja. in, met die, al die fusiegemeentes. Uh, um, ja, ik... Ik, ik ook om nog heel even terug te komen waar we het net over hadden. Um, jullie zeggen enerzijds... Uh, zeggen jullie... Crisis van de democratie, er is helemaal geen crisis. Systeem. Het systeem, het, het werkt eigenlijk wel prima, we zijn redelijk content ermee. Ja. Anderzijds, zeggen jullie aan het eind van het boek: zeggen jullie, uh, Niet de burger is het vertrouwen kwijt in de politiek, maar de politiek is het vertrouwen in de burger kwijt. Ja. Maar die, die burger is ergens ook toch een beetje het vertrouwen in die politiek kwijt. Is het dan niet? Ja, het, het, zijn erbij, komt al, het komt van twee kanten Het komt van twee kanten, hoor maar... Uh, het is, uh, we hebben het net iets anders geformuleerd... Uh, dat gedeelte, denk ik. Want dat, uh, wat wij bedoelen is dat... Uh, dat is dus, ging meer over referenda. Mensen klagen ja, dat... Uh, maar, kla mensen, ja, ja, mensen klagen dat... Uh, dat burgers uh, uh, te weinig vertrouwen hebben... in politici. Um, dat is dan een, een probleem. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... Ja, het is goed dat burgers een beetje wantrouwig zijn... als ze zich zeg maar niet afkeren. Uh, en dat bestuurders... Uh, geen, en politici ook wel, geen vertrouwen meer hebben in, hun, in de burger. Dat is wel een, een groter probleem. En dat zie je bij referenda heel sterk. Maar ja, uh, blijkbaar is dat zo'n uh, eng uh, idee dat je de burgers laat meepraten over een specifiek thema. Terwijl het in andere landen prima gebeurt en zonder problemen vaak gaat. En, uh, dat, de, dat, daar zit een. Uh, wat wij noemen ook wel als een van de voorbeelden van bestuurders-paternalisme. Van, uh, wij weten het wel beter, uh, laat ons het maar regelen. Ja. Uh, doe maar niet zo, uh, ben niet zo moeilijk. Hè? Uh, en zo wordt ook vaak tegen de gemeenteraad zelf al aangekeken. Van De gemeenteraad ligt dwars, dat zijn, uh, dat zijn toch een beetje... Pubers. Ja, pubers of uh, ja, sowieso amateurs. Zijn ze ook, moeten ze ook zijn. Het zijn burgers die in principe niet opgeleid zijn om politicus te zijn. Maar die gewoon... Zeker in kleine gemeenten. Um, dit naast hun werk en hun uh, gezinsleven en hobby's doen. Um, uh, die gewoon uh, de, gemeente, de, de bevolking vertegenwoordigen in de gemeenteraad. En dat, daar wordt iets te makkelijk op neergekeken. En dat heeft uh, vanuit het idee van ja ze, ze zijn een sta in de weg. Uh, de neuzen staan niet dezelfde kant op in de raad. Allemaal dat soort termen. Ja, ze zijn een gevaar voor de bestuurskracht. Uh, altijd bonje in de raad en versplintering, dat vinden bestuurders ook heel erg let, uh, let maar eens op hoeveel burgemeesters er nu klagen over de versplintering in de raad mm -hmm. ja, en van al dat soort dingen zeggen wij luister, je moet ook weten hoe democratie werkt en je moet ook accepteren dat je niet altijd je zin krijgt en dat maar, principe... gaat het, maar gaat het dan wel goed met die gaat het dan wel zo goed met die democratie zoals jullie in het begin van het boek ja, ...eigenlijk proberen mee te geven. Ja, ons boek gaat over verschillende werkelijkheden... ...en verschillende beelden. Dus we denken dat het wel... Uh, ...wat ik zei heel goed gaat met de democratie. Het voorbeeld van die lokale partijen... ...is ook weer denk ik uh, ...een goed, nou, goed voorbeeld van dat het in, ja, juist leeft... ...en dat mensen op een andere manier... Uh, ...vertegenwoordigd willen worden. Hè? Dat het steeds in ontwikkeling is. Dat er, dat, en dat ons systeem het ook toelaat en aan kan. Dat is heel goed. Maar aan de andere kant... Uh, ...wordt er weer juist vaak geklaagd... ...over wat wij zien als een ultieme democratie... ...namelijk dat mensen uh, een eigen partij kunnen oprichten... ...of dat volksvertegenwoordigers uit hun partij kunnen stappen... Hè, ...het zetelroof kunnen plegen. Daar hebben we ook nog wel eens over gepraat bij Battevier... ...of ja, vorige week over eerder um, Dat is ook een, een voorbeeld daarvan. Of dat er gewoon verschillende partijen deelnemen... ...dat het er wat veel zijn, dat, dat je de versplintering hebt in de raad. Ja, dat, dat is allemaal onderdeel van hoe die democratie werkt... ...en het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Alleen, als je, als je enige focus is... ...hoe kan ik zo efficiënt en effectief mogelijk besturen... Uh, dan uh, vergeet je dat democratie ook betekent dat, je, dat eigenaarschap heel belangrijk is En herkenbaarheid van wat er politiek besloten wordt uh, voor de burgers En als je echt efficiënt en effectief wil zijn, zeg ik altijd, dan moet je een dictatuur oprichten Want daar kun je lekker doen wat je, wat je zelf denkt dat het beste is Maar in een democratie heb je gelukkig, en dat is vervelend dan soms als je wil besturen uh, Maar heb je ook te maken met dat je met heel verschillende stemmen en invloeden uh, rekening moet houden En dat je niet altijd je zin krijgt je wilt nog ook even over die lokale partijen praten. Ja, vind ik altijd leuk. Ja, want, um, even heel concreet. Is uh, Thierry die heeft bijvoorbeeld opgeroepen van stem allemaal vooral lokaal. Ja, hè, dat is een en, nieuwe, nieuwe... Ja, ja en, maar daar wil ik dan tegenover zetten wel. Van, uh, enerzijds snap ik hem. Maar anderzijds denk ik ook van ja, ik woon in Aalsmeer... Er zitten daar een VVD en een CDA en het gaat eigenlijk allemaal prima zo. En wat, wat boeit het dat het wellicht een paar, uh, tussen aanhaling zeker, kartelclubjes zijn. Ja. Als het maar met die bloemenveiling prima gaat en de ja. ondernemer goed zijn uh, ding kan doen... en de, de, de, de, de arme sloeper uh, uh, zonder rotte bekkies uh, ja. gewoon uh, de maand rondkomt. Ja. Is het dan wel zo brood nodig? Ja, nou, ik, ik vind het een grappige benadering. Kijk, het past inderdaad het, in, het, in het beeld van, uh, tegen het partijkartel van, uh, van Forum, voor ik het zie, dat ze, dat, ze, dat ze deze campagne voeren, stem lokaal. Um, ik zou zelf wel zeggen, het is heel belangrijk om lokaal te stemmen, in die zin dat je kijkt naar wie de beste vertegenwoordiger is voor jou lokaal. Dat kan iemand zijn op een landelijke lijst, of op een eh, lokale afdeling van een landelijke partij. Dus het kan een VVD'er of een CDA'er zijn. Het kan ook een... Uh, iemand zijn juist van een lokale partij. Dat verschilt heel erg per gemeente. Het is heel moeilijk om daar in het algemeen iets over te zeggen. Want sommige gemeenten hebben bijna geen lokale partijen. Of hebben lokale partijen die, ja, laten we zeggen, in categorie... Uh ...mafkezen... Uh, he, ...zitten... ...maar andere gemeenten hebben hele goede sterke lokale partijen... ...het belangrijkste, bekendste voorbeeld is Leba Rotterdam... Ja, ja, ja. Um, Gevestigd, gevestigde... Een uh, gevestigde partij, ik kun je er van alles ja. over zeggen... ...hoef je het helemaal niet mee eens te zijn... ...daar gebeuren ook wel eens wat, uh, wat rare dingen uh, natuurlijk... ...maar dat is een partij die eigenlijk al bewezen heeft kunnen besturen... ...16 jaar uh, daar uh, groot is in de raad... ...en, en een groot deel van die tijd, meen ik, uh, in het bestuur heeft gezeten... Uh, ...dat gaat prima is uh, helemaal niks mis mee. er zijn ook andere gemeenten waar je dat voorbeeld ziet, waar lokale partijen dus prima kunnen besturen. Uh, nou hoeft dat niet de enige reden te zijn hè, om op te stemmen dat ze kunnen besturen. Je kunt ook gewoon zeggen: ik stem op een partij die mij het beste vertegenwoordigt. Want wij zeggen ook in het boek in eerste instantie was een goede vertegenwoordiger. Dat is niet iemand die uh, de rekeningen allemaal netjes leest, uh, kan lezen en, uh, en die uh, zeg maar expert boekhouder is. Nee, dat is iemand die weet wat in de samenleving leeft en die dat geluid kan vertolken naar de politieke arena, naar de gemeenteraad. En die daar dus uh, de belangen van burgers en de ideeën van de, en de bezwaren van burgers kan verwoorden. En met, daarmee de strijd kan aangaan met andere partijen. en Met het bestuur. Uh, over hoe, die, hoe dat het beste uh, in beleid kan worden omgezet. En dat is uh, denk ik heel belangrijk om dat in, in oogschouw te houden. Ik zou dus niet zeggen, ja, stem, stem altijd lokaal. Uh, maar het is wel denk ik heel goed dat er lokale partijen zijn. Want die laten zien dat uh, die vertegenwoordigen iets beter, uh, schrijven we ook in het boek. Uh, ...de burger. In die zin dat ze wat minder hoogopgeleid zijn over het algemeen. Hè. De, de, de politici van lokale partijen zijn over het algemeen iets vaker midden of laag opgeleid. Ja. En dat is al sowieso al een winst, want dan heb je uh, toch ook die kant van de samenleving... ...beter vertegenwoordigd in de, in de gemeenteraad, wat belangrijk iemand, is. Dat is waarschijnlijk iemand die ooit nog in het lokale distributiecentrum ja, dat heeft dat gewerkt... Toch, ja. ...en daar in de loods heeft gelopen Zeker. met... Uh, simpele Jaap, Jaapje heeft gesproken, Sikkie ja. heeft gerookt. Dus die, ja, precies. <laughs> ja, dus, ja. Die, dus die weten van, die hebben wat meer street credibility. En, uh, en, en dat is heel belangrijk om, om dat, dat soort partijen te hebben. En het zou ook voor landelijke partijen goed zijn als ze wat meer zouden kijken naar opleidingsniveau in plaats van naar geslacht of, uh, of afkomsten. Uh, ook niet onbelangrijk, denk ik. Maar de lokale partijen zijn over het algemeen wel weer meer witte, oudere mannen. Uh, maar het opleidingsniveau is wel heel fijn dat ze daar wat meer op compenseren. Vooral omdat het bestuur nu lo lokaal, zoals ik eerder ook zei, steeds professioneler wordt. In die grotere gemeenten, met grote taken. Die dossiers zijn heel complex. Uh, dus de bestuurders zijn hoogopgeleid, goed betaald. Uh, dat betekent ook dat vaak in de gemeenteraden uh, er iets meer uh, gezocht wordt naar hoogopgeleide kandidaten. Dat betekent dat ook dus die diploma-democratie waar we het dan over mm -hmm. hebben... Dat alle bestuursfuncties in onze samenleving door hoogopgeleiden worden ingevuld. Dat die uh, ook daarin zichtbaar is. En dan is het heel fijn dat er inderdaad ook mensen zitten die de andere kant van de samenleving vertegenwoordigen. Mensen die wat minder uh, sterk staan in die diploma-democratie. Ja, maar jullie beschrijven ook een ander aspect. En dat is wat, wat eigenlijk niet kan bij de, de landelijke partijen die ook lokaal opereren. Dat is het feit dat die lokale partijen niet vanuit een ideologie Klopt. werken. Ja, um, vaak niet in ieder geval. Ja. Of ze hebben, ze hebben een vaag soort ideologie of ze combineren wat dingetjes. Um, dat geldt trouwens ook voor lokale afdelingen van landelijke partijen stiekem wel. Dat ze niet zo ideologisch bezig zijn. Want een lantaarnpaal heeft niet per se een ideologie. Ja. Of, uh, ja, er zijn natuurlijk wel thema's waar je wat linkser of rechtser kunt zijn op gemeenteniveau. Of de, waarmee je meer voor de middenstand kunt sta staan, de ondernemers. Of voor uh, de hulpbehoeven in de samenleving of wat dan ook. Maar over het algemeen uh, is dat niet zo heel sterk speelt het niet zo sterk. En die lokale partijen zijn wat dat betreft niet gebonden aan ja, je zou bijna kunnen zeggen, een juk uh, of een uh, aan de ketting van een landelijke partijlijn. De enige juk enige is, is de slaag rond de hoek en de en, uh, ja. tante Bep uh, die, die op jou moeten stemmen. Ja, en, en, en, en, en ideaal gezien zijn ze dus beter in staat om ook uh, zich aan te passen aan de wensen van de lokale bevolking ja. dan een landelijke partij die uh, een lokale afdeling heeft en die, uh, die, die, die vooral moet kijken of het past in de landelijke partijlijn. Uh, ik heb ook nadelen eraan. Landelijke partijen deden in ieder geval uh, uh, altijd heel veel uh, uh, aan het opleiden van hun uh, raadsleden. Hè? Dus het uh, bieden van training van bijvoorbeeld van PvdA-raadsleden in heel Nederland. Die konden, of als er problemen ontstonden, werd er advies gegeven of er waren bestuurders die. Uh, um, uh, die, bijvoorbeeld een burgemeester van de ene gemeente die sprong dan even bij of die adviseerde dan als er problemen ja. waren in andere gemeenten ze kunnen veel beter die complexe problemen oplossen dat ging dus lang, die landelijke partijen, langs die lijn van die landelijke partijen konden er heel veel dingen worden geregeld maar goed, dat kun je ook op andere manieren doen en uh, bijvoorbeeld het opleiden van raadsleden of het trainen of voorlichten van hun uh, van raadsleden van, uh, zodat ze weten wat hun positie is en wat, ze, uh, wat er van hen verwacht wordt in, hun, in het werk als raadslid dat wordt nu ook door heel veel gemeenteraden gewoon raadsbreed ingekocht uh, bij allerlei bedrijven die daar goed geld aan verdienen, overigens. Uh, die, uh, die geven dan training aan raadsleden. Ja. En die, dat, dat maakt helemaal niet meer uit of je dan van, uh, van welke partij je dan bent. Want in principe is het werk hetzelfde. Je moet. Uh, maar over het algemeen ligt het voordeel wel bij de partijen die in een enorm instituut achter hebben staan. Dat vorm... Bij die raadsleden die, die er een enorme partij achter hebben, met ervaring, met een netwerk. Met... Nou, het voordeel lag daar wel. In het complexe worden van raadswerk dan. Ja, en dat... ja dat is wel zo. En dat, en de, maar daar ja. wordt dus op deze manier uh, voor die raad, door die raadsbrede training en dat soort dingen wordt daar uh, aan, uh, aan voldaan. Wij zeggen ook in ons boek, geeft die raad, uh, geeft die raad in Nederland, de gemeenteraad, uh, meer ondersteuning ook. Meer ambtelijke ondersteuning, zodat ze beter zelf in staat zijn ook om hun werk uit te voeren. Heel belangrijk maar wat een ander thema is ja kijk die lokale partijen hebben vroeger wel eens een achterstand omdat landelijke partijen steunden ook in de campagne eh, en hielpen mee om eh, met geld en, en, en personen en middelen om die campagne goed te voeren en als lokale partij stond je er alleen voor ja. had je veel minder budget maar tegenwoordig met de social media uh, is het veel makkelijker geworden voor lokale partijen om zelf een eigen campagne op te zetten. En zelf een eigen achterban te bereiken. Dan hoef je niet naar de drukker om posters... Uh... Nee, en dat doen ze nog steeds wel trouwens, natuurlijk. Maar, ja, maar ja. Uh, is, ze zijn wat, wat dat betreft is er ook een democratisering van politieke campagnes. Je kunt het veel makkelijker zelf regelen. En dat, daar zijn sommige lokale partijen heel sterk. Maar anderzijds staat het probleem van die schaalvergroting. Schaalvergroting werkt wel meer de... Um, de, ...de landelijke partijen die lokaal opereren in de hand. Ja. Dat is wel een voordeel voor hun. Ja, zeker. Dus uh, als je echt uh, een beetje uh, van de complotten bent... Uh, ...ben je meestal niet zo, maar je zou kunnen zeggen... ...mocht het zo zijn <laughs> dat uh, een, een fusie wordt doorgedreven door landelijke partijen... ...dat gebeurt heel vaak wel trouwens... Uh, ...dan zou je in ieder geval achterdochtig moeten zijn... ...van is het niet ook omdat zij uh, in die kleinere gemeenten... Uh, ...hun achterban verloren zijn... En dat ze denken, ja, wacht even, die lokale partijen zijn minder sterk als ze opgaan in de grotere gemeente. Mm -hmm. Dan is onze eigen positie steviger. Het is heel moeilijk om dat te bewijzen. Tuurlijk. Maar het is wel uh, dat is, het, het verdacht en het is wel een reden om extra kritisch te zijn op de redenen van, uh, van een fusie. Ja, ja. ja want, um, Ik denk, wat wilde ik zeggen? Uh, dan is het toch nog wel knap dat ze, dat ze wel weer in, in opkomst zijn. Want dat beschrijft jullie ook, er is heel lang een, een, een dip geweest in. Ja. Uh, hoeveel lokale partijen? Eind vorige eeuw. Uh, kijk, ze, ze, ze bestaan nog veel langer. Maar ze waren tot uh, de jaren 80. Waren ze vooral in, uh, in Limburg en Brabant heel ja, groot. Omdat, dat waren lokale katholieke partijtjes. En mensen hechten daar veel meer aan hun lokale partij. Dan aan de landelijke. Uh, toen nog de KVP. Uh, later opgegaan in het CDA. Uh, die uh, en toen het CDA zich veel meer ging richten op die gemeenteraden. Toen zijn die lokale partijen een beetje verdwenen in de jaren 80 en 90. Niet helemaal. Ja. Maar wel terug, teruggenomen. Het CDA is over, sowieso een een partij die, die, die heel, heel dicht bij de grond nog wel. Voor een landelijke partij zit ze ja. heel dicht bij de grond. Precies. Uh, en daarmee bedoel je dicht bij de kiezer. Ja, ja. Gewoon of aan de grond. Ja, ja. Nou ja. Nee, dus is, ja, precies. Ze hebben behoorlijk, laten we zeggen, veel wortels in de lokale democratie. Ja, ja dat klopt. En dat hebben ze ook goed opgebouwd. Um, en daardoor zijn die lokale partijen wat ingezakt uh, in, in, in het zuiden van Nederland. In het katholieke zuiden. Maar um, in die eind jaren negentig was er opeens een uh, hele revival. Oef. die leefbaar partijen die opkwamen. Uh, leefbaar Utrecht was heel groot. Uh, natuurlijk kennen we Leefbaar Rotterdam, kwam later. Uh, maar er waren nog heel veel meer leefbaar partijen, die, waarvan er nog steeds bestaan. En die hebben het helemaal weer groot gemaakt. En toen, daarna, is er, zijn er weer, uh, weer allemaal andere partijen gekomen. die helemaal niet per se. Kijk, leefbaar kon je dan een beetje als liberaal, rechts. Uh, een beetje, misschien well, populistisch vind ik altijd een moeilijk woord, maar uh, laten we zeggen. ...democratisch georiënteerd meer dan bestuurlijk. Laten we het zo ja. even formuleren. Um, en uh, daarna kwamen er heel veel andere partijen. Het zijn nu ook gewoon linkse lokale partijen. Of, uh, hey, je hebt ze van heel populistische signatuur... ...die uh, alleen maar uh, schoppen en, en roepen. Maar je hebt ook van, uh, van, uh, van heel bestuurlijke instellingen... ...zoals ik net zei, die zijn er gewoon heel goed in staat om lokaal te besturen. Ja. Gaan we even richting de afronding. Ja, sorry Jijk. Ik kan hier uur over nee, praten. Ja, natuurlijk. Nee, je ja. ja, zit al bijna een uur te praten. Net. Oh ja. Maar of je nou lokaal stemt of niet, stem in ieder geval. Stem sowieso. En, en, en ik heb altijd met dat had ik ook bij de landelijke verkiezingen vorig jaar als, uh, als stemadvies uh, zoek echt een persoon waarvan je denkt dat hij jou het beste vertegenwoordigt. Ja, stem op, want, op een persoon. Ja, een want we hebben, we hebben in Nederland nog steeds het idee, eh, nog steeds uh, herhaal ik dat mantra, maar even maar partij is niet in de wet. Uh, Wij stemmen op individuele vertegenwoordigers die op een lijst staan van een partij. Dat is gewoon een vereniging. En het gaat, om, gaat erom, heb je vertrouwen in die ene persoon? En dat geldt uh, in de Tweede Kamer, maar dat geldt zeker in, in de gemeenteraad. Want daar kun je die persoon ook veel makkelijker aanspreken op wat hij doet. Uh, en waar hij die, waar die voor stemt of tegenstemt. Ja. En wat dat betreft zoek dus iemand uit. En ik zou zelf zeggen, kijk niet naar geslacht of naar huidskleur, maar kijk naar wat, wat voor ideeën iemand heeft. Uh, dat is toch het belangrijkste in de politiek. En komen die het dichtst bij wat je zelf Het uh, is nou vraagt. niet per se idee, dat is, dat is zo groot. Dat is weer uh, stedelijk of landelijk. Ja, of het plannen iemand maar heeft. Maar als, als ik zo naar het gesprek kijk, naar het boek kijk. Wat misschien nog het belangrijkste is. Iemand die doorheeft wat er in zijn gemeente gebeurt. Ja, ja, precies. Iemand die aanvoelt wat er gebeurt. En die daar uh, ook zinnige voorstellen op kan, uh, ja. kan maken. Om, om, de, om het om probleem op te lossen en, uh, en de samenleving te verbeteren. Ja. Ja, we gaan stoppen. dankjewel Jij bedankt, Julia. Ja, is even... een goed gesprek. Ja, dank dat je het gelezen het, hebt. Uh, ja, ik heb enorm genoten. Dus, uh, het, leest, het leest heerlijk door voor de luisteraar. Dus uh, als jullie nog eens willen weten hoe, uh, hoe prachtig romantisch die geschiedenis van de, <laughs> van de gemeente eigenlijk is, koop het boek. En uh, vier de waardering voor, uh, voor uh, uw gemeente. Oh, Woon, ja, de ja. Al wonen democratie? Al de we een veen, er valt wat te vieren. <laughs> Altijd, ja. Dank voor het luisteren. Like, deel en geef uh, als, als absoluut het advies aan een goede vriend als, uh, als je hiervan genoten hebt. Tot de volgende aflevering.